Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Bleskensgraaf heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen een AZC. Demonstranten gooiden met glas en zwaar vuurwerk. De gemeenteraad van Molenlanden in Zuid-Holland vergaderde over een AZC in de gemeente. Pas toen de burgemeester de vergadering stillegde om de demonstranten weg te sturen, werd het weer rustig. Er raakte niemand gewond. De Australische deelstaat New South Wales komt met een zwaar bewapende politieeenheid bij onder meer synagogen en moskeeën. Dat besluit is genomen na de aanslag op een Ganouka-viering in Sydney in december. Bij de eenheid gaan zo'n 250 agenten werken. Sinds drie jaar werden al zwaar bewapende agenten ingezet, maar die werden uit andere korpsen gehaald. Door de komst van de nieuwe eenheid is dat niet meer nodig. De agenten kunnen ook worden ingezet bij grote evenementen en demonstraties. De familie van de ontvoerde Nancy Guthrie heeft een beloning van 1 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip. De moeder van de Amerikaanse NBC-presentator Savannah Guthrie werd op 31 januari ontvoerd en is sindsdien spoorloos. Op beelden was te zien hoe een gewapende man met een bivakmuts naar haar voordeur loopt. De familie wil graag duidelijkheid over de moeder van 84, ook als ze inmiddels is overleden. Eerder had de FBI al een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt naar de fonds van de vrouw. In de tussenronde van de Champions League is het Italiaanse internationale verrassend uitgeschakeld. De ploeg verloor van het Noorse boede Glimt. Gisteravond werd verloren met 2-1 en eerder had de ploeg al een 3-1 nederlaag geleden. Internationale was vorig jaar nog Champions League finalist. Het weer droog met enkele opklaringen. Het koelt af tot een graad of 7. Aan de kust en rond het IJsselmeer is er kans op dichte mist en mogelijk blijft dat lang hangen. Op andere plekken wordt het lenteachtig met veel zon en temperaturen die op kunnen lopen tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM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 ZFM. And we're just